Weg van Wenen. Een hoorspel in vier delen, geschreven door Thomas Ulrich en geregisseerd door Hero Müller. Vandaag deel 2. MUZIEK Wat heeft het allemaal te betekenen? Ik zal het allemaal maar uitleggen. Heb je de kaart? Ja, hier. Maar waarom? Ik heb Tom Kruisen gevonden. Wat? Of liever, ik weet waar hij zich verborgen houdt. Zwaargewond. Allawachtig. Hoe ben je daarachter gekomen? Ja, dat heb ik nog wel. Kijk eens, hier, erfdekassa. Hier zit. die, Vicklas. Ja, Verdomme, wat is dat? Hart dat je wegkomt! Mijn god, Dat was het op het nippertje. Dat partieken. Kom. Ik, ik, ik, ik, ik geloof dat ze wat ze velen zijn. Ja, kom kom maar. Zeker, zeker. Ja, ja. Zo. Heb ik... geluk gehad? Ja. Alleen begrijp ik niet... waarom wij je doelwit waren. En van wie? Nou, ik denk wel dat ik daar een antwoord op weet. oh ja? Op een van die adressen die jij me gegeven hebt... woonde een jonge vrouw die zij door Tom Kruisen gered te zijn. Gered? Door Tom? Ja. Hij schijnt niet die... die brave kunst aan de water zijn geweest. wat wat hij zich had uitgegeven hoe, hoe, hoe bedoel je dat nou precies? Kijk, volgens die vrouw was Kruis een geheim agent. Geheim agent? Ja. Die samenwerkte met het verzet in Tsjechoslowakije. Oh, oh, oh, oh, oh. Hij heeft haar het land uitgebracht... toen ze op het punt stond gearresteerd te worden. Hé, hey, hey, wacht eens even. Zeg nou. Nou beginnen dat er dingen duidelijk te worden. En, en die vrouw heeft jou... dat er is wat Tom gegeven... Ja. Ze vertelde dat hij gewond bij haar aankwam. He, ze ja. heeft hem verzorgd en hem een onderduikadres verschaf. Oh, ja. Maar op het moment dat ze hem het adres wilde geven. toen ja, werd ze neergeschoten. Door een schot uit het raam. En. ja, ze. ze stierf bijna onmiddellijk. Ja, natuurlijk. Maar voordat ze stierf, heeft ze hem nog wel het adres gegeven. Een heel dappere vrouw. Weten ja. ze? Wou zo ze niet zeggen. Dat is misschien maar beter ook. Ja, en, en, en waar houdt Tom zich nou verborgen? Dat, dat is nou die kasse 24. Ja, maar nou, die, die aanslag van Annette, want zo mag je toch een salvo uit een uh, machinegeweer wel noemen, niet? Nou, wel, volgens mij hebben ze, hebben ze die die op gewoon buiten staan wachten. En ze zagen mij naar buiten gaan. Ze schoten ja. door het raam op die vrouw. En wachten mij op. Ze me toch gevolgd. En wie zijn dat die zij volgens jou? Kijk, volgens die vrouw. Een groepje spionnen dat achter een lijst met namen van Tsjechische verzetstrijders aan uh -huh. zit. En die lijst... Ja. En die lijst is in het bezit van jouw vriend. Oh, dat is machtig nogal. Doe die zak begint nou knap link te willen, weet ja, nou, ik kan ook niet zeggen dat ik dat nou, heel lekker voel. Het wordt tijd dat je mijn gevarengeld geld gaat. Ja, goed, dan. Dan. dan zullen we thuis willen oprapen, hè? Ja, als we nog thuis zijn. Wacht niet zo somber, niet zo somber, op. Laten ja. we neerzij eens proberen die die kassen te vinden. En, en Tom. Ja, sorry, baas, maar die kielers waren zo snel. Je hebt gefaald. Ja, maar ik, ik kan ze misschien toch even in het hotel nog even te pakken. Nee, helemaal geen voorwaarden. We zullen iets anders moeten bedenken. Je bedenkt maar wat als ik mijn Puma krijg. Als jij je werk goed doet, word je betaald. En fouten moeten ook betaald worden. Hoe, hoe bedoel je dat? Hé. Hey. Hé, hey, wat, wat, wat, wat ben je van plan met dat pistool? Wat moet dat met het pistool? U gaat op. U gaat ja. want... op. Stap daar bij de hoek, Janos. En hem zullen we geen last meer hebben. Naar het hotel, Janos. Hier is het. Nummer 24. Het ziet er nogal onbewoond uit, hè? Ja, maar ik neem ook niet aan dat... het ons aanwezigheid bekend wil maken. Kun jij die deur ook opmaken? Nou, er is geen deur, of ik krijg hem open. Even eens kijken. Oh, nee, die past niet, dus zo wel. Ik die het Proberen. Nee, ook niet. Dat is nog wel mooi. Nee, ook niet. Die honden, die honden. Nee, wacht maar. Misschien het toch een beetje op. Ja, nou. Hier, ik word er nog gepakt en erin gemaakt. Ja, ja, niet helemaal onderweg. Deze. Ja, wat heb ik je gezegd? Kijk eens. Ah. Open. Hij Zag iets Hij Zag iets Zag iets licht maken? Een de deur, precies. Ja, de voorkamer waarschijnlijk. Voorzichtig. Ja, Kijk huis wel uit. Stik donker. Ah. Tom. Tom, ik ben het. Axel. Ja, dat is toch wel licht Axel Winter, ja, denk ik. Tom. Tom, kruisen. Hier is niemand. Nee, Maar als hij zich hier naar houdt, dan is hij of ergens boven. Of vind ik ouder? Laat toch niet eens maar even naar boven gaan. Huh? Maar laat voorzichtig zijn. Ja, natuurlijk. Keer. Ik kan me voorstellen dat Tom een beetje zenuwachtig is. En een schot in het donker is geen prettige waarwording. Oké. Okay. Als die trap nou maar niet zo, zo kraakt. Nee, dan moet er maar op wagen. Ja, goed, maar, maar dan moet er maar. Voorzichtig, voorzichtig. voorzichtig Verrek die rot trap. Stil eens, stil. Stil. Nee, alles is stil. Kom Marcelo. nog maar gewoon. Doe, rechtuit, rechtuit. Ja, recht maar ook op tegen de muur, zeker. Ah, hier. Hier, hier is een deur. Kijk eens of die open kan. Ja. Ja, hier is de deur, ga, ga eens een beetje opzij. Ja, maar je mag je nooit weten. Wacht nou even. Ja, ja. Pas op, dan maak ik de deur open. Pas op. Handen omhoog. Of Tom? Tom Kruijzen? Ik ben het, Axel Winter. Bob, probeer eens een licht op te vinden. Ja. Hier, hebben ze. Nee. Licht aan, Bob. Oké. Okay. Nee. Oh. Allermachtig. Tom. Tom, wat is er gebeurd? Axel. Je bent het echt. Ik dacht, wat is er gebeurd? Hoe krijg ik je hier ooit vandaan? Het heeft geen zin meer. Wacht wachten op Elina. Wie is dat? Dat is... Uh, die Tsjechische vrouw, waarschijnlijk. Uh, uh, uh. Ze heeft mij geholpen. zou nog komen. Nee, zij heeft ons dit adres gegeven. Waarom niet zelf? Ze is dood. Dood? Ja. Is dat het was Hij is goed. Rustig, jongen. Rustig, rustig. Bob, probeer een telefoon te vinden en bellen een ambulance. Ja, oké. Ok. Hij nee, heeft geen zin meer. Moet je vertellen. Miniatuur. Holbein. Miniatuur. Lijst met name. Mag niet. Mag niet in handen vallen van de tegenpartij, dat weet ik wel. Maar wie is die tegenpartij dan? Nee. Eriksson. Eriksson? Eriksson. <tie> Wees voorzichtig. Staan voor niets. Tom, Tom, waar heb je die Holbein verborgen? Hier? Nee, niet hier. Waar dan Tom De Ja, want de wie? Na de voorstelling. Ja. Rechts. Voor het toneel. Ja. Voetling. Goed. Goed. Tom, je zal de zaak voor je nodig brengen. Aan wie moet ik het niet nog geven? <coughs> Rustig. Aan wie moet ik het geven? Hilda. Aan Hilda? Weet niets. Hij is vernietigd. Ja. Rustig blijven liggen, nou niet meer praten, er komt direct hulp. Helaas is geen telefoon te bekennen, hoor. Hoe is het met hem? Hij is dood. Almachtig. Je kent de man een groot deel van zijn leven. Je beschouwt hem als een van je beste vrienden... en dan blijkt ineens dat je hem helemaal niet goed gekend hebt. En het gevolg is dat hij... in een smerig achterafkamer sterft als een hond... omdat iemand hem in zijn maag geschoten heeft... En waarom? Om de een of andere stomme lijst stomme vodje papier... Ja, en, en een holbein. Ja, een holbein. Nou, kennelijk vond hij die twee dingen belangrijk genoeg om voor te sterven. Nee. Nee, nee, hij was nogal nuchter van uit. Als hij een confrontatie met het pistool van de tegenstander had kunnen voorkomen, dan zou hij dat zeker hebben gedaan, hè? Nee. nee, laten we het maar noemen, een ongelukkige zabelof van omstandigheden. Dat is dan heel zacht uitgedrukt. Wat ja, gaat er verder gebeuren? Maak je dat ze we wegkomen? En Tom dan? Luister, wij gaan nu naar het hotel. Onderweg bel ik de politie, anoniem. Die zorgen dan wel voor het lichaam van Tom. Maar doe dan met, met die lijst en met die holbaar? Ik, ik weet waar ze verborgen zijn. Heeft hij me nog kunnen vertellen? En ik weet ook wie er achter deze hele smeerboel zit. Wie dan? Een zekere Eriksson. Nou, Ik wel, maar dan in een ander verband. Ja, maar, maar hoe dan? Dat was dat ik straks allemaal Kom, we moeten naar weg. Maak je dat we wegkomen? Kom mee. Hier rijden. Hier rijden. Gelukkig. is is tenminste zo verstandig geweest om aan de eigen kamer te gaan. Ja. Nou, waar zitten ze. Dank je. Wil je wat drinken? Hè? Ja, dat zal er wel reigen. Ja. Tjonge. whisky? whisky ja. whisky. Ja, nou. alsjeblieft. je bent. Dank je wel. Nou, uh, ik zou zeggen, laten we drinken op de nagedachtenis van... Uh, van Tom Kruis, Ja. ben op de nagedachtenis van een dappere Tsjechische vrouw. Hm. Nou, laten we nou eens gaan kijken hoe de zaak ervoor staat. Ja. En hoe we hem tot een oplossing kunnen brengen. In de eerste plaats die miniatuur van Holbein. En de lijst van de Tsjechische ondergrondse verzetmensen. Volgens Tom zijn die verborgen in het theater aan de Wien. Een theater? Mm -hmm. Een openbare instelling, ja. Maar waarschijnlijk beter dan in een kluis. Nou, dat valt nog te bezien. Hoe het ook zij, morgenavond gaan wij naar dat theater. Dan gaan we eerst de voorstelling zien. En daarna laten we ons insluiten... en we zoeken dan op ons gemak naar het miniatuur aan de lijst. Want ik weet ongeveer waar Tom ze verborgen heeft. Waar dan? Ja, dat... Uh, dat zeg ik je die van nog niet. Uh, niet oh, om, nee, nee, niet omdat ik je niet vertrouw. Integendeel, begrijp me goed, maar omdat je, als je iets niet weet, je ook niet gedwongen kan worden iets te zeggen. Nee, nee, dat heb je gelijk in. Dat is goed. Ja, die Eriksson, dat is een man die voor niets zetterde gaat. Ja, ik heb hem eens een keer ontmoet. Meneer is nou miljonair. Die zich met verzamelen van schilderijen is gaan bezighouden op een uh, zeer merkwaardige manier. Als hij een schilderij hebben wil, dan krijgt hij het. Hoe dat doet hij dan niet door zaken. Hij steelt het of hij begaat er een moord voor. Oh, onfris. Ja, hij zegt dat wel, onfris. En nu heeft hij zich kennelijk ook met spionage ingelaten. Voor wie dat is niet belangrijk, als hij dan maar geld had verdiend. Ja, maar, maar weet je dat nou zeker? Dat, de, ik bedoel, dat die Eriksson aan het hoofd van een bende staat. Ach ja, zeker weten, zeker weten. Ga, ga nou de feiten eens na. Hè? Tom Kruijzen noemt vlak voor hij sterft de naam Eriksson. Ja. Omdat hij weet dat ik die ken. Hij, hij waarschuwt mij in zekere zin. Ja, nee, maar... Maar je hebt er geen harde bewijzen voor. Toegegeven, dat weet ik wel, maar ik maak me sterk... dat wij de loop van deze hele zaak bewijzen genoeg zullen kunnen krijgen... om die meneer Eriksson voor jaren achter de tralies te laten verdwijnen. Maar nou, het allerbelangrijkste op dit moment is... die lijst met name te vinden en de Holbein in veiligheid te brengen. Die lijst, die moet, die lijst moet vernietigd worden. Ik zou trouwens niet weten wat ik ermee zou moeten doen. En die Holbein moet naar Tom's vrouw. Dat miniatuur dat, dat, dat zijn vermogen waard. En dat, ze kan dat geld zeker uitstekend gebruiken. Ja, maar de man krijgt er niet mee terug. He? Nee, Nee, dat is waar. Nee. Huh? Maar ze zal er moeten leven. Dat kan. Van de opbrengst van die holbein. Maar nou is er nog iets anders. Het begint gevaarlijk te worden. Misschien Bob, Misschien hoor, dat je je wilt terugtrekken. Nou, het is dat je goed kan hebben, anders zou ik me beledigd voelen. Goed. Oké, okay. ken de risico's. Ik ben blij dat je blijft. Hm. Oké. Okay. Nou, ga naar mijn kamer. Geslapen. Hm? Dat is mijn nachtje wel. Nou, maak je maar geen zorg. Er staat ons nog heel wat te wachten. Binnen. Igor. Huh. Ben jij matineus? Wil je al weten? Nee. Geef me maar een kop koffie. Nou, jij bent zorgens niet bepaald op je best. Mm -hmm. Ik heb ook bijna niet geslapen. Ah. Alsjeblieft, Igor. De zaken zijn vannacht fout gelopen. Oh ja? ja, ik had je wel gewaarschuwd mijn lieve vriend Winter niet te onderschatten. Die stomme Karel schoot mis. Karel? Ah, amateur. Oh. Ja, die, die vrouw hebben we te pakken gekregen. Janos is een voortreffelijk schutter. Maar Karel heeft Winter en zijn helper gemist. Met de machine geweer nota Nou, je hebt geen halve maatregelen genomen. Winter was ons net iets te snel af. wat jammer nou, hè? Voor jou en voor Karel. Ja, voor Karel was het erg jammer. Wien is voorgoed verlost van een van haar criminele elementen. Wat voor kargeld gaat ook voor jou, beste broer. Onze opdrachtgever houdt niet van fouten. Zeker niet van zulke grove fout dat jij gisteravond gemaakt hebt. En dat nadat ik onze onstuimige Hollandse vriend nogal uitputtend had beziggehouden. Kennelijk toch niet genoeg om zijn reactievermogen aan te tasten. Hmm, lieve broer, als ik niet beter wist zou ik denken dat je jaloers bent. Een kwestie van me. Ik heb alleen de pest over in dat de zaak noodloos ingewikkeld gemaakt is. Kruisen is nog steeds onvindbaar. En als dat Tsjechische wijf de assistent van Winter verteld heeft... ...waar hij zich verborgen houdt, dan is de zaak voor ons afgelopen. In dat geval heeft Winter vannacht al contact gehad met Kruisen... ...en gaat het miniatuur en de lijst onze neus voorbij. Geloof jij dat de vrouw gepraat heeft? Mogelijk. Hoewel... ...Janos schoot vrij kort nadat de man bij haar binnen was gekomen... Ze was nogal achterdochtig van aard, dus... Ja, onder de gegeven omstandigheden kan je haar dat niet kwalijk nemen. Nee, maar dat betekent ook dat ze niet aan de eerste de beste gaat vertellen... waar ze een vriendje verborgen heeft. Nee, dat is zo. Ze zal eerst heel zeker van de zaak moeten zijn... en daarvoor had ze gewoon geen tijd genoeg. Dus jij neemt aan dat Winter nog steeds niet weet waar hij kruisen moet zoeken? Ja, ja. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij... Uh, hoe laat kwam hij vannacht thuis? Dat weet ik niet. Direct nadat hij was weggegaan, ben ik ook teruggegaan naar mijn kamer. Ik ging er tenslotte vanuit dat Winter helemaal niet meer terug zou komen. Hm? Hmm. Tje? Ik heb een borrel genomen, gedronken op ons aller succes en ben naar bed gegaan. Een overmatig gevoel kan jou in ieder geval niet weten worden. Dat is toch ook helemaal niet nodig, Igor? Brengt tenslotte helemaal niets op. En dat is het enige wat jou interesseert? Of iets geld opbrengt? Juist. Wij moeten ons aan allebei de kanten dekken. En hoe wou je dat doen? Als hij niets weet en doorgaat met zoeken naar zijn vriend dan is er niks aan de hand. Jij blijft hem in de gaten houden... en op het moment dat hij ook maar iets laat merken... geef jij ons een centje en wij werken dat verder af. Mm -hmm. Weet hij wel iets... en heeft hij kruiser gesproken... dan zal hij nu achter de lijst en het miniatuur aangaan. In dat geval ben jij de aangewezen persoon... om achter zijn geheimen te komen. Ja, ja. We laten hem rustig zijn gang gaan... en pakken hem als hij zijn schatten gevonden heeft. Dat betekent dus dat jij ervoor moet zorgen... al zijn handelingen en plannen aan ons door te geven. Als een echte haar. Inderdaad. Jij moet er alleen voor zorgen niet in de buurt van een vuurpeloton te komen. Mm, laat dat maar aan mij over, beste Igor. Laat dat maar aan mij over. Goed. Als ik jou was, zou ik me nou maar met de heer Winter gaan bezighouden. Mm -hmm. Uw wens is mij een bevel. Centrale, kunt u mij doorverbinden met de kamer van de heer Winter? De onstuimige Irene, stralend als altijd <laughs> Wat een compliment lieve Axel Ja, ja Wat mag ik voor je bestellen? Uh, nou, een licht onschuldig drankje voor de lunch, graag. Een uh, licht onschuldig drankje voor de... Uh, een sherry? Uitstekend Een sherry Moment, over? Uh. Mogen we misschien twee sherry? Gewoon uh. uh, Zo, en waarom heb ik het genoegen van je matineuze telefoontje te danken? Heb ik je wakker gemaakt? Nee, nee, nee, ik was al op hoor, maar eh, ik zou eigenlijk denken... dat een vrouw als jij meestal rond deze tijd zo'n uurtje of één haar eerste telefonaat spreekt. Oh nee hoor, ik ben dol op vroeg opstaan En ik wilde graag weten hoe het jou vannacht vergaan is. Hoe bedoel je dat? Nou, het lijkt me toch nogal duidelijk. Als de man met wie een uiterst plezierige avond hebt doorgebracht... plotseling wordt weggeroepen en hij geeft daar volg aan... Ach, kijk, dan ga je als vrouw er een beetje aan je eigen charmes twijfelen, kom kom, kom, kom, kom. Is alles naar wens verlopen? Uh, nee, niet helemaal. Oh? Nee. Ik zou mijn assistent ontmoeten, hè, die mij naar een uh, man zou brengen die een schilderij te koop aanbood. Midden in de nacht? Ja, midden in de nacht. Ach, je weet hoe dat gaat met die mensen die maar... Ze hebben een waardevol schilderij in huis. Ze willen dat graag verkopen zonder dat allerlei officiële instanties erachter komen. En dan gaan ze de meest wilde intriges verzinnen. Ah. Zoals bijvoorbeeld geheimzinnige um, ontmoetingen in de nacht. <laughs> oh, ik heb wel eens meer gekkere zaken meegemaakt. <laughs> en heb je het schilderij gekocht? Nee, nee zo snel gaan zulke transacties niet. Nee, eerst heel goed kijken en dan nog eens kijken en dan de boel nog eens controleren. Ja. En dan heel misschien, als de prijs in orde is, wordt er misschien nog iets gekocht. Ach. Ja, dat is een heel lange weg te gaan hoor, voordat een schilderij, als het tenminste een bijzonder schilderij is, van eigenaar gewisseld. Maar je hebt het dus wel gezien? Nee, nee, zelfs dat niet, nee. Oh. Toen ik op de plaats waar ik mijn assistent zou treffen aankwam, was hij nergens meer te zien. Wat gek. Ja, ja, ja, ik heb even staan wachten toen ben ik via een omweg naar het hotel teruggegaan. Maar weet je wat nou zo vreemd was? Eh? Huh? Toen ik al bijna weer thuis was, hoorde ik opeens schoten. Schoten? Ja, het leek wel een uh, machinegeweer. Schoten, midden in het haartje van Wenen? Ach, Axel, je moet je vergist hebben. Ja, ja dat zal wel. Ach, ik was in ieder geval toch te ver af, hoor. Eh, gelukkig, maar. hè. Ik bedoel, als het echt schoten geweest zijn, dan kun je toch beter een flink steun uit de buurt zijn. Dat is waar. Alsjeblieft. Ja, dat is waar. De... Dus ja, dankjewel hoor. Ah. Ja, C, dan. alsjeblieft. En dus. Zo. Yes. Nou, hij heeft er zijn tijd wel voor genomen. Het ja. is geen typisch Oostenrijkse te zijn. Langzame ja, service. Ja, ja, nou ja, Zolang we onze drankjes maar krijgen. Hè. Hm. Cheers nog een keer. Proost. Hm. Zo. Ja. Zo. En uh, wat ben jij zelf van plan? Ik? Hm? oeh niets bijzonders. Vanmiddag wat winkelen, vanavond... Ach, vanavond, vanavond moet ik helaas met een cliënt naar het theater. Al zou ik je graag gezelschap hebben gehouden. Ja, ja, dat gezelschap houden van jou, dat ken ik nu wel. Dat is waar, hè? Oh, wat mezelf betreft helemaal niet. Degendeel. Maar die cliënt, ja. is zij erg mooi? Nou, dat geloof ik wel. Ja? Ja, ja. Wow. Uh, ik schat al zo tegen de zestig. Behoorlijke buik, kaal en zo. Schrooier. Hoor ik daar een paar jodoese geluiden? Oh, hooguit geïnteresseerde, Waar ga je heen? Ik heb kaarten besteld voor het Wiener Boog Theater. Nou, dan ben je in ieder geval verzekerd van een goede voorstelling. Hopelijk zo goed dat mijn cliënt besluit de schilderij voor mij te kopen. Oh, het is dus niet dezelfde als de geheimzinnige verkoper van gisteravond? Nee, nee, die zal voorlopig wel niets van zich laten horen, denk ik zo. Het is toch een merkwaardig beroep, dat van kunsthandelaar. Hmm. oh, niet merkwaardig als bijvoorbeeld uh, geheimagent. Wat heeft dat ermee te maken? Ach, in beide beroepen word je vaak voor vreemde situaties geplaatst. Heb je ervaring in die richting? Nee, alleen verloren zeggen, alleen verloren zeggen. Nee. Zullen we gaan eten? Slimme vogel. En heel charmant. Ben je iets te weten gekomen? Niet veel, nee. Voor zijn uitstapje van gisteravond... had hij een plausibel, zei het een beetje vergezocht verhaal. Maar toch heel geloofwaardig. Zo. Wat zijn zijn plannen? Onduidelijk. Ik ben er bijna zeker van... dat hij kruisen niet gevonden heeft. Waarschijnlijk is die assistent van hem vandaag druk aan het zoeken. Nou, als wij hem niet kunnen vinden, kan hij het helemaal niet. Mm -hmm. Dat hopen we dan maar. Wat zijn de plannen voor vanavond? Heel onschuldig. Hij gaat vanavond naar het Theater met een cliënt. Heb je dat gecontroleerd? Ja, natuurlijk. Hij heeft bij de receptie twee kaartjes besteld. en die na de lunch, die overigens voortreffelijk was, opgehaald. Stond naast hem. Dan zullen we hem vanavond in het theater gezelschap houden. Geloof je? Ik geloof niet. Je mm. kunt beter het zekere voor het onzekere nemen. Mm -hmm. Heel verstandig woordje. Heel verstandig. Oké, okay, Bob. Dan maak je dat we wegkomen en een plaatsje zoeken. Dat was een tijdje schouderkrauwig, hè? Naast het toneel is een soort werkkast die niet meer gebruikt schijnt te worden. Je hebt je ogen in de pauze goed de kost gegeven. Eerste vereiste als je wilt overleven, hè? Reis, man. Ga je mee? Die deur Heb je hem gezien, Janos? Nee, meneer. Binnen niet en buiten ook niet. Misschien zaten ze boven. Hak ze moeten zien? Ja. Misschien zijn we die Hollander toch misgelopen. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk... Maar ik begin het angstige voorgevoel te krijgen dat hij ons een streek heeft geleverd. Hoe bedoelt u dat? Hij heeft mijn zuster heel duidelijk gezegd dat hij vanavond in dit theater zou zijn. Hm? Hij heeft zelfs in haar bij zijn kaartjes gekocht voor de voorstelling. Maar hij is niet opkomen dagen. Waarom? Waarom, meneer? Omdat hij iets heel anders van plan was. En hij mijn lieve zustertje gebruikt heeft om vrij spel te hebben. Hm? Ja, inderdaad, oog. Oh. En als dat waar is, betekent dat dat hij toch contact heeft gehad met kruisen. Gisteren of vandaag. En in dat geval... Heeft hij het miniatuur? Wat belangrijker is de lijst met namen. Ik geloof dat wij eens naar het hotel terug moesten gaan, beste Janosch. Goed, meneer. En dan zullen we met zijn hotelkamer opwachten. Eens kijken wat hij dan te zeggen heeft. Zo. Hier is weg. Kom mee. Het is stikke donker. Doe, wat doet aan de lantaarn aan? We zorgen ervoor dat het licht op. Het voorttoneel en het voetlicht rechts. Uh, het uh... zou dus daar moeten zijn. Ja, maar uh, er zijn twee voetlichten aan de rechterkant. We nemen er iedereen. Uh, hoe groot is zo'n miniatuur ongeveer? Uh, drie bij vijf centimeter, niet veel groter. Is het erg kwetsbaar? Ja. Dan moeten we dus niet, niet, niet, niet, niet in de voetlichten zoeken, maar eronder. Zover was ik ook al gekomen. Maar goed. Neem jij dan de meest rechtse, neem ik de tweede. De tweede, goed. Ja. Tom, wat bezorg je net toch weer een hoop werk, hè? Je niets, Met die gluf loopt door. Hey, hier? Hier ook al niks. Splinter. Dus hier dan? Ja, is erbij. Ja, alsjeblieft, de Holbein. En achterop, een fotonegatief. De lijst. De lijst, ja. Gefotografeerd op een klein dat negatief. Laat zich gemakkelijk vernietigen. Geef me zeepje aansteken. Wacht even. Ja. Juist. Dat smelt mooi weg. Mooi zo, hè? <lacht> Niks van over. En als ik me dan niet vergist, dan heb ik... Negatief van hetzelfde formaat in mijn portefeuille zitten. Ach, hou, hou eens even vast, hou eens even vast. Ja, ja. Ja, kijk eens, hier heb ik een foto van een handschrift uit de 14e eeuw. Zo, en dan schuiven we dat achter het miniatuur. Dan pakken we het hele zaakje weer goed in. Zo, prachtig, luister nou eens. Ja? Waarom? Veiligheid, beste Bob. Veiligheid voor alles. U hebt geluisterd naar het tweede deel van Weg van Wenen, Een hoorspel in vier delen, geschreven door Thomas Ulrich. De rolverdeling was als volgt. Axel Winter, Jan Borkus. Bob Manser, Hans Vierman. Igor Toeghoff, Hans Karsenbarg, Tom Kruisen, Hans Hoekman, Irene Toeghoff, Marijke Merkens, Janos, Pieter Groenier, technische realisatie, Ad van der Ven en Léon Dubois, regie, Hero Muller.